Shabat Shalom, welkom. <truh> Shema zingen Shema Jesra Yahweh, Eloheinu, Yahweh Echad, baruch shem kevot,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 En in jouw poorten. En moet Java uw God vrezen, hem dienen. En bij zijn naam zweren. Amen. Dan willen we Psalm 92 zingen, tot de Adonai. Dat is de Sabbath-psalm. Grace, wil jij de Parasha voorlezen? Na de dood van de twee zonen van de Aaron richtte de eeuwige het woord tot Mozes en zei. Zeg tegen Aaron dat hij niet zomaar op elk moment van de dag in het heiligdom mag komen. Hij zal een speciaal linnen onderkleed aandoen, een linnen broek, een linnen gordel, hij zal zijn haar bedekken met een linnen tulband. Het is speciale kleding en dus moet Aaron zich wassen voordat hij de kleding aantrekt. Als Aaron het heiligdom binnengaat om verzoening voor zichzelf, voor zijn huis en voor heel het volk te bewerken, mag niemand anders zich in de tent der samenkomst te bevinden. Totdat hij eruit komt. Dit zal voor jullie een wet zijn. In de zevende maand op de tiende dag van de maand zal je pijnigen. Geen werk mogen jullie die dag verrichten. Jullie niet, je gasten niet, je vreemdeling die bij jou is niet. En op die dag zal Aaron verzoening voor jullie krijgen. Voor al jullie zonden en op die dag moeten jullie je verantwoorden tegenover de eeuwige omrein te worden. Het zal een eeuwige wet zijn voor alle kinderen van Israël om eens per jaar de ziel te pijnigen en om verzoening te vragen. De eeuwige sprak tot Mozes, spreek tot de Aaron en zijn zonen en tot het volk, en zeggen: hen, dit is wat de eeuwige heeft gezegd. Wanneer iemand het huis Israël van een van zijn gasten een offer wil brengen voor de eeuwige, maar dat ergens anders doet in de tent der samenkomsten, maar hij wil het offer niet naar de ingang van de tent der samenkomsten brengen, dan zal die man niet meer deel zijn van mijn volk want hij offert niet volgens mijn wet. Wanneer iemand van de kinderen van Israël of van de gast die te midden van je is, wild of gevogel te vangt dat gegeten mag worden, dan moet hij al het bloed uit het dier laten lopen en het bloed met het stof der aarde bedekken, voordat het vlees gegeten mag worden. Want de ziel van al het leven is het bloed. En daarom heb ik de kinderen van Israël gezegd, het bloed van erlei vlees mogen jullie eten of drinken. Verder zei de eeuwige tot Mozes, ik ben de enige en de eeuwige jullie God. Doe niet zoals de mensen in het land Egypte waar jullie gewoond hebben. Doe ook niet zoals de mensen die nu in het land Canaan wonen, het land waar ik jullie heen zal brengen. Mijn wetten, moeten jullie na mijn wetten daar moeten jullie je aan houden en daar moeten jullie je naar richten. Ik ben de eeuwige, wie zich aan mijn wetten houdt zal er doorleven. Al de gruweldaden die de mensen van het land deden, de mensen die er voor jullie waren, door al die gruweldaden is het land onrein geworden. Laat het land jullie niet uitspuwen doordat jullie het verontreinigen zoals de andere volken voor jullie. Wanneer iemand een van de gruweldaden doet die de mensen in Egypte of de volken voor jullie deden, dan zal hij uit het volk uitgegroeid worden. Houden jullie je aan mijn opdracht op dat jullie je niet verontreinigen, want jullie zijn een heilig volk en ik ben de eeuwige. Martijn heeft de zangdienst. Ja, het gedeelte wat we gaan lezen is van Matthäus 19, vers 16 tot 30 van de rijke jongeling. En zie, er kwam iemand naar hem toe en die zei tegen hem... Goede meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht. En hij zei tegen hem, welke... Yeshua zei: U zult niet doden, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen. Eer uw vader en uw moeder, en u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En de jonge man zei tegen hem: Al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. Wat ontbreekt mij nog? Yeshua zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen. Verkoop wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel, en kom dan en volg mij. Toen de jonge man dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. Yeshua zei tegen zijn discipelen: Volwaar, ik zeg u dat een rijke moeilijk het koninkrijk der hemelen kan binnengaan. Nogmaals zeg ik u: Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Toen zijn discipelen dit hoorden, stonden zij versteld en zeiden: Wie kan dan zalig worden? Maar Yeshua keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen is dat onmogelijk. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Toen antwoordde Petrus en zei tegen hem: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? En Yeshua zei tegen hem: Voorwaar, ik zeg u, dat u, die mij gevolgd bent in de wedergeboorte, als de zoon des mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen. En al wie huizen, of broers, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers zal verlaten hebben omwille van mijn naam, die zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwige leven beërven. Maar veel eersten zullen de laatsten zijn, en veel laatsten de eersten. We hebben net gelezen van de rijke jongeling, en we lezen dat deze jongen de geboden houdt, maar zijn bezit is hem meer waard dan Yeshua. Wat doen wij? Houden we ook zijn geboden? Liegen en steden we niet, maar leven we zoals God het van ons vraagt? Maar wat als God ons zou vragen iets op te geven voor hem? Verderop in het hoofdstuk zegt Yeshua zelfs dat het zou kunnen dat we vader of moeder, vrouw of kinderen moeten verlaten. We hebben dat wel zo ervaren toen we, toen we wilden en gingen doen wat God ons gebied in zijn woord en familie zich daaraan ergde. Maar wat daarnaast staat hebben we ook ervaren. Dat we broers en zussen voor terugkrijgen. We zijn dankbaar voor onze plek en de gemeente. De liederen die we gaan zingen hebben met het alles te maken. We gaan God danken omdat we... Hem mogen volgen, maar het wordt ook aangespoord om het belangrijkste eerst te zoeken. Eerst het koninkrijk te zoeken, en dan pas de rest. Dan zingen we eerst, mijn waarde ligt niet in bezit. En dan groot is uw trouw, o heer, en esai nee. Shabbat shalom, broers en zusters. Ik wil het dus gaan hebben over de ometelling waar we middenin zitten. En de omen dat is een bepaalde eenheid, de maat van de gerst, welke gepresenteerd moest worden aan JW op de eerste dag van... Het, uh, van de periode tot de de dag na de Sabbat. Op dat moment werd er afgeteld tot Shavot. En Shavot betekent zoiets als het wekenfeest, of het Sabbatfeest, misschien nog beter. Je moet namelijk zeven Sabbaten tellen, van Pesach tot Shavot. En van dit feest, dit moed, deze moedim, is de enige heilige samenkomst waarbij nadrukkelijk vermeld wordt dat er geteld moest worden. In tegenstelling tot alle andere feesten die een vaste datum meekrijgen. Bijvoorbeeld Pesach is op de 14e van Habib. En Zoendag is op de 10e van Tishri bijvoorbeeld. Alleen voor Shavot moest er geteld gaan worden. Anders dan de andere feestdagen. Waarom is dat? Waarom zou dat kunnen zijn? Nou, ik denk dat er een aantal redenen voor te bedenken zijn. De periode tussen Pesach en Shavot is de periode van de oogst. Na Pesach nadat de eerste schoof gebracht werd aan JW, gingen alle Israëlische arbeiders gingen de velden in om te oogsten. Iedereen die capabel was, elke man, misschien ook vrouw, weet ik niet, gingen het veld in om de gest van het land te halen. En vandaag de dag gaat er een tractor over het land en is de oogst dezelfde dag, bij wijze van spreken, nog binnen, of in ieder geval binnen een paar dagen. Maar toen was dat een ontzettend arbeidsintensief proces en daar ging een lange tijd overheen, dus de mensen trokken uit de steden, trokken naar de velden om de oogst met z'n allen binnen te halen. In eerste instantie de gerst en later, gedurende de periode, ook de tarwe. En gedurende deze periode verbleven de mannen op de velden. Ze bleven in het land, ze keerden niet terug naar huis. En dat doet ons denken aan het verhaal, onder andere van Rut en Naomi, wat we natuurlijk altijd lezen op Chavot. En dat verhaal dat is zo uniek en het is volledig verwoven met het Shavotfeest culminerend in het huwelijksverbond tussen Rut en Boas, wat een symbool was van het huwelijksverbond waar we het zojuist al over hadden gelezen in Exodus 19 tussen Israël en Yahweh. De wet werd namelijk op Shavot gegeven en is een, is een uiting van het symbool van het huwelijksverbond tussen Yahweh en zijn. De wet bestond daarvoor ook al in zekere zin, alleen was dat meer een individuele aangelegenheid. Het was niet een volk dat zich volledig had toegezet tot de wet en tot de Torah van, van Yahweh. Dus in zekere zin was er nog niet een formele verplichting voor de, het volk om zich aan Yahweh's wetten te houden. Het was nog geen onderdeel van het convenant dat ze gesloten hebben. Laten we eens lezen. Exodus 24. Het stond ook al in Exodus 19, wat anderen net las. Exodus 24 gaat het net even wat verder. En daar staat. Mozes maakte het volk bekend met alle geboden en regels die Yahweh had gegeven. En het volk verklaarde eenstemmig dat het zich zou houden aan alles wat Yahweh geboden had. Hierna schreef Mozes alles op wat Yahweh had gezegd. De volgende morgen bouwde hij aan de voet van de berg een altaar en richtte hij twaalf denkstenen op, voor elk van de twaalf stammen van Israël eentje. Hij droeg een aantal jonge Israëlieten op om Yahweh brandoffers te brengen en stieren te slachten voor een vredeoffer. Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in schalen, de andere helft goot hij tegen het altaar. Vervolgens nam hij het boek van het verbond en las dit voor aan het volk. Hè? Van het verbond, het huwelijksverbond eigenlijk. Het huwelijk is een verbond. En hij las dit voor aan het volk en zij zeiden... Alles wat Yahweh gezegd heeft, zullen wij ter harte nemen. En toen nam Mozes het bloed en hij besprenkelde daarmee het volk. En hij zei, met dit bloed wordt het verbond bekrachtigd... dat Yahweh met u gesloten heeft door al deze geboden u te geven... En zoals we weten in de Bijbel worden alle verbonden, of veel verbonden worden, met bloed bekrachtigd. Zelfs een huwelijksverbond wordt in zekere zin met bloed bekrachtigd. Dus dit is het moment dat Yahweh met Israël een verbond sloot. En dat was ten tijde van Shavot, ten tijde van de oogstperiode. En gedurende deze periode, zoals ik net zei, sliepen de arbeiders die sliepen op het veld. Ze bleven op de velden. Ze waren dus afwezig van hun gezinnen, ze waren afwezig van hun families... En ze waren afwezig van de tempeldienst. Waarom denk ik dat? Of kan ik dat ook enigszins bijbels bewijzen? Ja, dat kan ik zeker. Rut 3. Als hij gaat slapen, moet je goed opletten waar hij zich neerlegt. Dit zei de woorden van Naomi. En dan moet je naar hem gaan, de deken aan zijn voeten terugslaan en daar gaan liggen. Hij zal je dan wel vertellen wat je moet doen. Rut antwoordde, ik zal doen wat u mij zegt. Ze ging naar de dorsvloer en deed precies wat haar schoonmoeder haar had opgedragen. was at en dronk, voelde zich voldaan en legde zich te slapen tegen een hoopje gest. Zie je dus, ze sliepen buiten op de dorsvloer in deze periode. In de open lucht, ver weg van de stad en ver weg van de tempeldienst. Nou, waarom zeg ik dat nou? Wat heeft dat nou met dat tellen te maken? Maar nou, er zit vooral een hele praktische reden achter. Is dat een geestelijke reden achter? er Zit ook een praktische reden achter? En die praktische reden is namelijk het volgende, dat de vaststelling van de nieuwe manen gebeurde door het Sanhedrin, of door de Joodse autoriteit, in die dagen. Zij mochten afkondigen wanneer het een nieuwe maan was. Zij zagen hem, ze observeerden hem, en ze bekondigden daarmee een nieuwe jaar af, of ze kondigden daarmee een nieuwe maand af. Daarmee wist je dus, vandaag is het nieuwe maan, over twee weken is het Pesach, of Lovettefeest bijvoorbeeld. Maar doordat het volk... Als in de velden was, hoorden ze de chauffeur niet. Als ze in verre, verre streken waren om de oogst binnen te halen. Dus konden ze ook niet weten wanneer het feest was dat gevierd moest worden. Daarom gaf Yahweh ze de opdracht mee, ga tellen. Je gaat nu de velden in, we gaan tellen vijftig dagen en dan is het shavot. En dat was ook nodig, want anders zouden ze te laat zijn om het shavot te vieren. Want voor het shavot was het belangrijk, het was een pelgrimsfeest, om naar Jeruzalem op te trekken. Drie maal per jaar moeten alle mannen dus voor Yahweh, uw God, verschijnen op de plaats die hij zal kiezen. Drie keer. De eerste keer voor het ongezuurde brodenfeest. Dan het wekenfeest, dat is het Shavuot, en het loofhuttenfeest. Ze mogen daar niet met lege handen verschijnen. Dus het was vooral een praktische aangelegenheid om te gaan tellen tot Shavot. Anders zouden ze wellicht niet weten wanneer de juiste datum was om op te reizen naar Jeruzalem voor het Pelgrimfeest. Daarnaast is er ook nog een andere... Een reden om te tellen. Het is namelijk een uiting van verlangen. Het duurde zeven weken voordat, nadat Israël uit Egypte toog, voordat het de instructie ontving op de berg Horeb. Dat was de dag waarop het volk eenparig zei, ja ik wil. He, feitelijk hebben ze daar gehoor gegeven aan het huwelijksverzoek dat Yahweh doet aan zijn volk. He, we hebben dat net gelezen en we hebben het vandaag ook tijdens de kinderbijbelschool of bijbellessen gehoord. En degenen die getrouwd zijn kunnen het ongetwijfeld nog wel herinneren. De dagen voordat je trouwde. Je was opgewonden. Je wilde gaan trouwen. Je telde af naar die dagen. Het was een kwestie van aftellen. Je had er zoveel zin in. Het is een uiting van verlangen. En dat verlangen zien we terug naar Shavot. Het volk dat honderden jaren in verdrukking heeft geleven. En in onderdrukking. En in slavernij. Eindelijk wordt een hulpkreet wordt verhoord. En het beloofde land wordt ze voorgespiegeld als Mozes ten verschijnt dan wordt een land van melk en honing voorgespiegeld. Maar hoe kan een slavenvolk dat geen onderwijs gehad heeft, dat verdrukt is geweest. Hoe kunnen zij ooit een volk of een natie vormen waar recht en gerechtigheid heerst. Waar er een overvloed is voor iedereen. Met alle respect, een stelletje slaven gaat niet zo'n volk kunnen zijn. Zonder dat ze de juiste instructie krijgen. Zonder dat ze de onderwijzing van Yahweh krijgen. Zonder dat ze de Torah ontvangen. Die Torah was nodig om dat beloofde land in te gaan. om een succesvolle maatschappij te zijn. Torah was daar de sleutel toe. En in zekere zin is de het Torah het toegangsbewijs tot het beloofde land. In het Engels zeggen ze a ticket to heaven, als het ware. Dat is wat de Torah was en is. Dus dat tellen is dus naast praktisch, is het ook een uiting van verlangen. En op vijftig dagen, en dan ontvangen we de Torah. Op vijf tot dagen, kunnen we erover nadenken. Helaas bestaat er, of helaas... Er bestaat wel wat oneenigheid over het vertrekpunt van dat tellen. Vanaf wanneer moeten we tellen? Vanaf welke Sabbat moeten geteld gaan worden? Daar bestaat grote oneenigheid over in de maatschappij. Vanaf die dag na de Sabbat, vanaf de dag dat de schoof omhoog geheven is, moeten zeven volle weken worden afgeteld. Tot de dag na de zevende Sabbat. 50 dagen moeten jullie aftellen en dan moeten jullie Yahweh een graanoffer aanbieden uit de nieuwe tarweoogst. Zeven weken moeten er geteld gaan worden vanaf het moment dat de eerste schoof, de eerste omer aan Yahweh gepresenteerd werd. Het werd bewogen voor hem, zijn aangezicht omhoog bewogen. En dat gebeurde daags na de Sabbat en dat was het vertrekpunt om te tellen tot de 50 dagen van Shavot. Dus dan is de vraag, welke Sabbat? Vanaf welke Sabbat moest er geteld gaan worden? Van welke dag na de Sabbat moest er geteld gaan worden? Het mainstream judaïsme interpreteert deze Sabbat als zijnde de eerste dag van het ongezuurde brodenfeest. 15 Abib. Als je vervolgens 50 dagen daarbij optelt, kom je altijd uit op zes shivaan. En dan maakt het niet uit of Abib dat jaar 29 dagen heeft of 30 dagen heeft. Want de volgende maand, de maand jaar, heeft dan... Eén dag meer of één dag minder. Dus als Abib 29 heeft, die jaar heeft hij dan 30. Dus als je vijf dagen gaat tellen vanaf de vijftiende van Abib... ...kom je altijd op zes shivaan terecht. En dat is wat het mainstream judaïsme aanhoudt. De zesde van shivaan. Niet alle stromingen, maar het mainstream judaïsme houdt zes Abib aan... ...voor het vieren van, van het Shabbat. Alleen wat opvalt... ...is dat het ongezuurde brodenfeest technisch gezien geen Sabbat genoemd wordt. Dat is misschien een beetje flauw. Misschien niet. Er wordt wel gezegd, op deze dag, je moet samenkomen. Je moet je heiligen. Je moet rusten. Je moet feest vieren. Dat zijn alle drie, alle vier eigenschappen die bij de Sabbat horen. Alleen in Leviticus 23 wordt de eerste dag ons de brood niet specifiek een Sabbat genoemd. Terwijl de feesten Yom Tirua, en Yom Kippur en Lofuttefeest en het feest van de achtste dag allemaal een Sabbat genoemd worden. Maar Chavot en de eerste dag ongezuurde broden worden technisch gezien geen Sabbat genoemd. Dus daarom kan je de vraag stellen, moet je dan wel tellen vanaf de eerste dag van de ongezuurde broden, als dat geen Sabbat is? Mogelijk. Maar goed, in het Nieuwe Testament wordt het ongezuurde brodenfeest wel een Sabbat genoemd. Nou. In ieder geval in het Nieuwe Testament wordt het een Sabbat genoemd. Kijk, het staat in Johannes 19 onder andere: het was voorbereidingsdag. En de Joden wilden voorkomen dat het lichaam op sabbat, en nog wel een bijzondere sabbat, dus het was niet zomaar een sabbat, het was zelfs een bijzondere sabbat, de 15e Abib, de eerste dag van het Ongezuurde feest... dat die aan het kruis zou blijven hangen. En daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen. En in Lucas komt het ook nog eens een keertje terug. Nadat hij het lichaam van het kruis had gehaald, wikkelde hij het in een linnendoek en legde het in een rotsgraf, dat het nooit was gebruikt. Het was voorbereidingsdag, de Sabbat was bijna aangebroken. En deze sabbatten in beide versen verwijzen er dus naar de vijftiende van Abib, de eerste dag van het de Brodenfeest. Dus het Nieuwe Testament, vanuit het Nieuwe Testament kan je bewijzen dat de eerste dag van het de Brodenfeest wel degelijk een Sabbat is geweest. Alleen persoonlijk vind ik dat je nooit het Nieuwe Testament mag gebruiken om het Oude Testament te bewijzen. Ik vind altijd dat je het in de nacht moet gebruiken om het Nieuwe Testament te bewijzen. En dat je het nooit andersom mag redeneren. Dat zou niet de uitgangspunt mogen zijn. Maar goed, omdat het Nieuwe Testament bewijst dat de eerste dag ongezien de Sabbat is geweest, wil ik ook het Nieuwe Testament gebruiken om te bewijzen dat de dag van wanneer geteld moet gaan worden tot het de wekelijkse Sabbat is en niet de eerste dag ongezuurde broden. Daarvoor ga ik ook naar het Nieuwe Testament toe, om dat aan te tonen. Alleen, ik kan het alleen aantonen op basis van symboliek. Ik kan het niet hard maken, ik kan het alleen symbolisch onderbouwen waarom ik denk, vanuit het Nieuwe Testament gezien, dat het geteld moet worden vanaf de dag na de wekelijkse Sabbat en niet vanaf de eerste dag van het ongezuurde brodenfeest. Dus ik ga het doen op basis van symboliek. Leviticus 23 vers 9 tot 14. Daar staat. Yahweh ja, zei tot Mozes: Zeg tegen de Israëlieten, wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik jullie zal geven en je daar de oogst binnenhaalt, moeten jullie de eerste schoof van je geste oogst naar de priester brengen. De priester moet de schoof ten overstaan van Yahweh omhoog heffen, opdat die als offer zal worden aanvaard. De priester moet de schoof omhoog heffen op de dag na de Sabbat. Dus dat is de instructie uit Leviticus. Ik denk dat deze schoof symbool staat voor de Messias. Welke ook aan Yahweh gepresenteerd moest worden na zijn opwekking. Johannes, en heeft André het vorige week ook over gehad, een paar weken geleden. Hou me niet vast. Raak me niet aan. Ik ben nog niet opgestegen naar de vader. Ga naar mijn broeders en mijn zusters en zeg tegen hen... dat ik opstijg naar mijn vader, die ook jullie vader is, naar mijn God... Die ook jullie God is. Yeshua mocht niet aangeraakt worden voordat hij gepresenteerd was aan Yahweh. En zo was het ook met de gestoogst. Er mocht niet van gegeten worden voordat het bewogen werd en gepresenteerd werd aan Yahweh. Dus daarmee is dat opstijgen van Yeshua, denk ik, de vervulling van het brengen van de eerste omer aan Yahweh. Een ander symbool is dat de oogst, is waar de oogst voor staat. De oogst staat namelijk voor de opwekking uit de doden. Ook in Johannes, daar zegt Yeshua het volgende. Yeshua zei, de tijd is gekomen dat de mensen zo tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het een graankorrel. Maar wanneer hij in de aarde valt en sterft, draagt hij veel vrucht. Hij heeft het over zichzelf. Hij moet sterven en moet opgewekt worden. Opwekking uit de dood. En dat is een referentie naar, uh, naar deze graankorrel. Dus het gaat over de oogst. De oogst is daarmee een type van de opwekking uit de doden. De gest staat symbool voor Israël. Gest is namelijk het eerste gewas dat opgroeit, het eerste graangewas dat opgroeit. Dat is in Israël zo, dat is in Nederland ook zo. Het eerste van de vijf graan is het gest dat als eerste geoogst kan worden. En Israël is het eerste volk ooit dat het beloofde land binnengetreden is. En daarom zijn zij het symbool voor de gest, Ze zijn de eerstelingen. Dan komen er nog twee oogstfeesten, het tarwefeest tijdens Shavot en het grote oogstfeest, het loofwittefeest, het feest van alle overige vruchten die geoogst zullen gaan worden. Maar Israël is de eerstgeboren zoon, is de eersteling, zijzaam symbool voor die gerst. En dan moet jij tegen de faro zeggen, het zegt Yahweh, dit zegt Yahweh, Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon, mijn eersteling. Gerst is de eersteling is de eerste vrucht die van het land gehaald werd. Dus daarmee is de gerst een symbool voor Israël. De tarwe, dat is de tweede oogst, die volgt na die zeven weken, of gedurende die zeven weken gaat de gestoogst om in de tarweoogst, staat symbool voor de gelovigen uit de volkeren. Na het eerste oogstfeest komt vervolgens het tweede oogstfeest, na feestdag komt Shavot. en op Shavot is natuurlijk de Heilige Geest uitgestort en beschikbaar gekomen voor alle volkeren voor de mensen die in Yeshua wilden gaan geloven, zouden gaan geloven. Dus er werd ruimte gemaakt voor de volkeren, voor de gelovigen. Voor degenen die op het volk geënt zouden worden op het volk Israël. Daar staat symbool voor de gelovigen uit de volkeren. Ze dus we lezen in handelingen 2. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbraak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag. Dat het huis waar zich bevonden geheel vulde. Het doet ons denken aan de eerste dag dat Israël de Torah ontving, toen er ook een storm was. Er verschenen grote vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op een ieder neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door God werd ingegeven. En dan een stukje verder. Joden. En proselieten, mensen uit Kreta en Arabië. Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Dus de proselieten zijn feitelijk, dat zijn niet Joden die bekeerd zijn tot het judaïsme. Feitelijk zijn dat de gelovigen uit de volkeren, die geënt zijn op de edele olijfboom. En dan tot slot is er het derde feest, het grote oogstfeest, en dat is het Lovetefeest. Het feest van het inzamelen. Inzamelingsfeest wordt het ook genoemd. En dat betreft alle overige vruchten die van het land gehaald worden. De referentie naar alle volkeren. Op de vijftiende dag van de zevende maand moet u eveneens heilige dag samen vieren. U mag niet werken. We spreken over het Lovettefeest. Vier ter ere van Yahweh zeven dagen lang feest. Bied als brandoffer. Een geurig offergave die Yahweh behaagt. Dertien stieren. Twee volwassen rammen. En veertien eenjarige rammen. Dieren zonder enig gebrek. En de instructie gaat verder, maar we gaan het allemaal niet lezen. De dag daarna. En zo gaat het elke dag met eentje minder geslacht. En aan het einde van zeven dagen kom je, toevallig of niet, kom je op zeventig uit. Het symbool voor de volkeren. Met andere woorden, iedereen, alle andere volken buiten Israël. Dus dat, dat derde oogstfeest staat symbool voor de alle volkeren die geoogst gaan worden, die binnengehaald zullen gaan worden als het ware. Dus in schema kan je het volgende samenvatten. De oogst staat symbool voor de opwekking uit de dood. Dat dus die graankorrel die in de aarde valt voordat die vrucht kan dragen. Gerst, dat is de eersteling. Israël als eerstgeborene, als eersteling. De tarwe, dat zijn de gelovigen uit de volkeren. Of de proselieten kan je ze ook noemen. Dat natuurlijk samen volledig met Shavuot. De overige vruchten, dat zijn alle volken die de naam van Yeshua of van Yahweh nog nooit eerder gehoord hebben. Die gaan namelijk ook de naam van Yahweh kennen. Dat zou geprofiteerd in zeggeria 14. De overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, zullen dan jaarlijks naar de stad komen, om Yahweh van de hemelse machten als koning te vereren en het loofhuttenfeest te vieren. Dus alle volken gaan worden uitgenodigd om Lofuttefeest te vieren. Het moment is volgens mij nog niet aangekomen, maar het gaat gebeuren als de Tora vanuit Sion uitgerold zal gaan worden. En is er op aarde een volk dat niet naar Jeruzalem optrekt om JAW van de hemelse macht als koning te vereren, dan zal er in dat land geen regen vallen. Dat kan je één jaar doen, dat kan je twee jaar doen, maar na drie jaar is het dan sluus over. Zoals bij Elia. Na drie jaar werd het te veel. Het kon niet langer doorgaan, de droogte. En drie jaar was het genoeg. Toen niet aangekomen op Elia bij zich komen. Na drie jaar gebeurde wat er in Isaiah 45 staat. Ik heb bij mezelf gezworen en ja uit mijn mond komt gerechtigheid voort. Een woord dat ik spreek wordt niet herroepen. Voor mij zal elke knie zich buigen. En elke tong zal bij mij zweren. Dus uiteindelijk, als er geen regen valt, één, twee, drie jaar. Ze moeten wel door de knieën gaan. En God heeft al gezegd dat ze door de knieën zullen gaan. En dit zal het mechanisme zijn. Er zal geen regen vallen. Dus je moet wel vroeger of later. Dus drie grote feesten, drie grote oogsten... waarbij Israël dus de, de gerst representeert. En Yeshua, hij geldt als eerste van die gerste Hij is de eerste van die eerstelingen. En waarom noem ik dat ook alweer? Waarom is het zo belangrijk... In dit kader om aan te geven dat Yeshua de eerste de eersteling is. dat Hij die omer is. De eerste omer die gepresenteerd werd. Het ging mij om om aan te tonen dat vanuit het Nieuwe Testament bezien. Je moet tellen vanaf de dag na de wekelijkse Sabbat. En als je gelooft dat Yeshua het beweegoffer is. De eerste garve die gepresenteerd werd aan Yahweh. En je gelooft in de symboliek die daarbij hoort. Yeshua stierf op de dag van het Pesach. Waarom zou je dan niet op de dag van de beweegoffer ook aan de vader opstijgen op die, uh, op die dag van de week? Maar dat is symboliek. Het is niet keihard. Het is wel een goede symboliek. Ik geloof er persoonlijk wel in. Dat hebben we net gezien, de vier symbolen. En dan het vijfde symbool is dan die eerste omer. Yeshua als eerste de eerstelingen, Eerste de Israëlieten, Die gepresenteerd aan Yahweh. De symboliek daarmee is wat mij betreft duidelijk en staat vast. Hij was het beweegoffer en hij werd gebracht, gepresenteerd aan JHw. Daarmee kan je vaststellen dat er geteld moest worden vanuit de wekelijkse Sabbat. Want als we dat weten, als we weten dat Yeshua op de dag van het beweegoffer naar de vader is gegaan, gepresenteerd werd als eerste de eerstelingen, dan kan je terugrekenen dat er inderdaad geteld moest gaan worden vanaf de Sabbat. In die laatste week van Yeshua, 30 AD, op de woensdag was het Pesach. Yeshua werd geslacht drie uur in de middag. Het was ook voor Sabbat, lezen we. Klopt ook. Donderdag was het namelijk de eerste dag van de ongezudebrodenfeest. Vrijdag was het weer voor Sabbat. Dit keer voor de wekelijkse Sabbat. En op Sabbat was het Sabbat. En was de opwekking uit de dood. aan Het einde van de zaterdagmiddag. Mogelijk, zeg ik erbij... Beweeg offer na zonsondergang. Immers, het moest dags naar de Sabbat gebracht worden. En als de zon onder is, begint een nieuwe dag. En de mensen die de ijver hebben om we zo snel mogelijk te willen gehoorzamen en dat offer te brengen. Mogelijk dat ze het al deden na zonsondergang. Zo niet, deden ze het alsnog op, uh, op zondag. Op Yom Habikurin, dat is de dag der Eerstelingen. Dat is de eerste omer. De vrouwen bezoeken het graf. En de wordt op deze dag omhoog bewogen. De shur wordt verheerlijkt. Dus dit is de dag van de eerste dingen. Dit is Jom Habikuren, de dag van waarop je begint te tellen tot Pesach. De, dat is die zondag. Als er geteld zou moeten worden vanaf de eerste dag ongezuurde broden, zou je vanaf vrijdag tellen. Immers. Donderdag was het ongezuurde broden dag. En er werd niet geteld vanaf de vrijdag. Het beweegop werd niet op deze vrijdag gebracht, maar op die zondag. Dus het is, wat mij betreft, uit het Nieuwe Testament staat het vast dat er geteld moet worden vanaf de wekelijkse Sabbat en niet vanaf uh, niet vanaf de, de jaarlijkse Hoge Sabbat, eerste dag ons feest. Dus, tot nu toe hebben we gezien waarom we tellen na Pesach. Het heeft een praktische betekenis. De mensen waren in het veld. Ze waren niet op de hoogte. Ze konden de shofar niet horen in de velden. Dus ze moesten tellen zodat ze wisten wanneer ze hadden, moesten afreizen naar Jeruzalem. zodat ze op tijd waren om het pelgrimfeest te vieren. Andere reden is het uiten van verlangen. Israël op weg naar het beloofde land. Maar ze konden pas een land vloeiende van melk en honing worden... als ze de instructie hadden gekregen van Yahweh, de Torah... die ze nodig hadden om een goed leven te leiden... om overvloed en recht en gerechtigheid te ervaren in het beloofde land. Dus daarmee was het een verlangen en uiting tot het ontvangst van Torah... wat een ticket was voor het beloofde land. De rest van deze presentatie wil ik kijken naar de betekenis van de vijftigste dag. We moeten vijftig dagen tellen. Vijftig heeft in de Bijbel een hele belangrijke betekenis. Het heeft natuurlijk alles te maken met het jubeljaar. En ik tipte jubeljaar in en ik wilde een mooi fotootje erbij plakken. Dus ik ging naar Google Images en ik typ in jubeljaar en ik krijg dit te zien. En ik kon het eigenlijk niet geloven. <laughs> Hij opent het jubeljaar in de Vaticaanstad, notabene. Heilig jaar, het jubeljaar, dat ruim elf maanden duurt. Oké, okay. St staat in het teken van bomhartigheid. Nou, Dat. dat daar kan ik wel mee ingaan. Dan gaat het inderdaad, het jubilejaar gaat zeker over de marktigheid. Van oorsprong Joodse traditie, instructie van Yahweh zou ik liever zeggen, die doorgaans eens in de 50 jaar plaatsvindt. Maar de paus kan tussentijds ook een extra jubilejaar uitroepen als hij dat nodig had. Nou, het is de arrogantie ten top. Ik vond het wel schitterend eigenlijk. Het is triest, maar ook wel heel schitterend dat hij dat toch echt denkt, dat hij zelf eens even een jubileum kan afkondigen. Dat is mogelijk eigenlijk. Dat is echt misplaatst arrogantie. Maar goed. Maar gelukkig vond ik ook een ander plaatje. Kijk, dit vind ik veel beter. Dit uh, vind ik eerder geschikt. De afkondiging van het jubile Maar goed, het gaat om die 50. Ja, het gaat om het getal 50. De betekenis van 50. Het heeft een aantal betekenissen. Het heeft alles te maken met vrijheid. Het heeft alles te maken met herstel. 50 is het verlengde van 8. 8 is de eerste dag na een cyclus. De eerste dag na een cyclus van een week van 7 dagen. En 50 is natuurlijk de eerste dag... Na een cyclus van zeven keer zeven dagen. Zeven weken sabbatten. Op de achtste dag werden de eerste jongetjes besneden. En traden toe tot het verbond dat Yahweh met Abram sloot. Op grond van het geloof van Abram. Dus als we kijken naar de betekenis van een aantal getallen. Dat is wel relevant in deze. Getal 1 staat voor Yahweh. Hij is de eerste. Hij is de alfa. Hij is ook een Hij is ook één. Er is geen God buiten hen. En hij begon op dag 1. Begon hij met scheppen. Dus 1 staat voor jawee. 6 staat voor de mens. De mens werd op de zesde dag geschapen. En de mens heeft ook zes dagen de tijd om al zijn werk te verrichten. En zo heeft God ook besloten dat de mens 6000 jaar zou krijgen om te regeren op zijn aarde. Die 6000 jaar zijn bijna volbracht. 7 staat voor rust, staat voor afronding, voltooiing, staat voor compleetheid, staat voor de sabbat. En het zevenduizendste jaar staat ook voor dat duizendjarige rijk waarin Yeshua zal regeren op aarde. Namens zijn vader. Het zogenaamde millennium of het duizendjarige rijk zoals het in openbaring genoemd wordt. Ach staat vervolgens voor een nieuw begin. Op de achtste dag werden de jongetjes besneden. En de besnijdenis die zag vooral uit naar een geestelijke besnijdenis. En dat is wat Paulus uitlegt als zijnde het afleggen van het aardse lichaam. Dat zegt hij in Colossense 2, vers 11. In hem, in Yeshua, bent u ook besneden. Niet door menshanden, maar met de besnijdenis van Messias door het afleggen van het aardse lichaam. Met de geestelijke besnijdenis leg je je aardse lichaam af. En als je je aardse lichaam aflegt, betekent vanzelf dat je een nieuw lichaam aandoet. Dus dat is een nieuw begin. 8 staat voor een nieuw begin. En datzelfde geldt voor het 50. 50 geldt ook voor een nieuw begin. Er zijn 7 Zeven sabbatten geweest, zeven Sabbatjaren geweest. En dan je bij het jubilejaar het vijftigste jaar. Een nieuwe cyclus vangt daarmee aan. Alleen gaat het een stapje verder dan de achtste dag. Waar de achtste dag een symbool is voor, voor een nieuw begin. Heeft de vijftigste dag nog een meerwaarde. Het gaat ook over herstel, het gaat ook over vrijheid. En die instructie staat in Leviticus 25. Ja, de vijftigste dag gaat over vrijheid en herstel. De Viticus 25 praat over het Jubeljaar. En eerst lezen we over het Sabbatsjaar. Leidend naar het Jubeljaar. Yahweh zei tegen Mozes op de Sinaï: Zeg tegen de Israëlieten, Wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik jullie zal geven, moet het land rust krijgen. Een Sabbatsrust gewijd aan Yahweh. Zes jaar mogen jullie je land inzaaien. Je wijn gaat snoeien en de oogst binnenhalen. Net zoals je zes dagen in de week mag werken. Geldt hier dat je zes jaar mag oogsten en mag zaaien en mag oogsten. Maar het zevende jaar moet je het land laten rusten. Het is een Sabbatsjaar dat aan Yahweh gewijd is. Je mag het land dan niet inzaaien en je wijngaarden mag je niet snoeien. En Yahweh sprak deze woorden op de Sinaï, dat was op of rond Shavuot, op de vijftigste dag. En op de vijftigste dag, deze vijftigste dag, introduceert Yahweh ook het concept van het Jubeljaar. Het jaar van rust. Heel mooi. Na verloop van zeven sabbatsjaren, na zevenmaal zeven jaar, wanneer er 49 jaren verstreken zijn, moeten jullie op de tiende dag van de zevende maand de ramshoorn laten schallen. Op grote verzoening moet in heel het land de ramshoorn schallen. Elk vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn, waarin kwijtschelding wordt afgekondigd voor alle inwoners van het land. Dit is het jubeljaar, waarin ieder naar zijn eigen grond en zijn eigen familie kan terugkeren. Het jubeljaar voorziet in nieuwe kansen, het voorziet in herstel. Want het kon namelijk gebeuren dat iemand door omstandigheden in armoede kwam te vervallen. En daardoor zijn land moest afstaan aan de schuldeisers. Maar, en dat geldt vandaag nog steeds eigenlijk, dat land dat afgestaan werd aan de schuldeisers kon niet verkocht worden. Je kan namelijk geen eigendom van een andere persoon verkopen. Dat kon toen niet, dat kan vandaag de, de dag ook niet. Ik kan niet verkopen wat niet voor mezelf is. Ja, was namelijk zelf de juridische eigenaar van de grond. Daarom mocht hij ook het vulkaan al uit het land verdrijven, want het was zijn, het was zijn grond. Hij bepaalt wie daar komt te wonen. Het land behoort ja toe, hij zegt dat ook in Defikes 25, vers 23: Land mag nooit verkocht worden, alleen verpand. Want het land behoort mij toe en jullie zijn slechts vreemdelingen die bij mij te gast zijn. Dus je mag het land helemaal niet verkopen, want het is van Yahweh. En de Israeliten waren slechts, slechts vreemdelingen die bij mij, die bij Yahweh te gast waren. En ik vind het ook zo mooi hoe Paulus dat verder uitlegt en uitwerkt in uh, Hebreeën 11. Die behandelt dat onderwerp ook van vreemdelingen die te gast zijn. Laten we dat ook nog even lezen. Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was, maar hem niet, nog niet, toebehoorde. Samen met Isaac en Jacob, mede-erfgenamen mede van de belofte, woonde hij daar in tenten, omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten door God, zelf ontworpen en gebouwd. Een stukje verder in vers 13. Zij allen zijn in geloof gestorven. Wat hun beloofd was, zagen ze geen werkelijkheid worden. Ze hebben slechts een glimp ervan mogen begroeten. En ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Dat zijn precies dezelfde woorden die Yahweh ook gebruikt in de 25. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis Ze zijn naar een ander vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren. Anders waren ze daar wel geen teruggetrokken. Nee, ze keken rijk als het uit naar een beter vaderland. Dat is het hemelse. Dus we zien hier dezelfde term vreemdelingen en gasten. Wat we ook over, hier, over Israël lezen. Wat Yahweh zegt over Israël. Dus het land kon niet verkocht worden omdat het in eigendom was van Yahweh. Het kon wel verpand worden. Nou, Hoe werkt dat dan? Je staat land af aan de schuldeisers en daar moest een bepaalde prijs voor berekend worden. Wat is het stukje grond waard? En wat is de waarde van het erfpacht? Nou, dat hangt er dus af hoeveel je in het jubeljaar bent. Je kan je voorstellen dat als je als schuldeiser komt en je neemt een stuk grond in bezit, en je weet dat volgend jaar het jubeljaar is en alle eigendommen teruggaan naar de oorspronkelijke families, dat de waarde van die grond relatief beperkt is. Het is maar de opbrengst van één oogstjaar. Dat is de waarde wat die grond heeft. Dus afhankelijk van hoeveel je in de cyclus bent van het jubeljaar, heeft de waarde van die grond heeft een andere waarde. Hoe dichter bij het jubeljaar, hoe minder eigenlijk de grond waard wordt. En de reden waarom Jawe ook wilde dat het land terugging naar de, naar de oorspronkelijke families, had te maken met de verdeling van de stammen over het over de, over de Rijk God wilde. Had ieder volk, zijn, ieder, zo, iedere stam zijn, de, zijn grond toebedeeld. Dat moest in stand blijven. En als je door armoede zou, uh, de grond moest verkopen, kon het zijn dat de grond overging van de ene stam naar de andere stam. En dat is niet wat Jawe wilde, want hij had de grenzen voor de stammen uitgetekend. Nu was het wel zo dat op het moment dat die grond verpand werd aan de schuldeiser, het wel eerder teruggekocht kon worden. Maar er moest er wel een losser voor doen. En deze losser moest een familieverwant zijn. Dat is ook de reden waarom we op Chavot altijd het verhaal van Rut en Boas lezen. Het heeft namelijk alles te maken met Chavot. Het heeft alles te maken met herstel en met het jubeljaar. En het terugbrengen naar de oorspronkelijke eigenaar van de grond. Of in ieder geval de families die de grond in beheer hadden gekregen van Yahweh. En Boas die trad ook op, zoals we weten, als losser voor Naomi. Boas is daarmee een type en een voorafschaduwing van de messias. Boas mocht namelijk de land van Rut mocht hij lossen op grond van twee juridische redenen. Eén, er moest een prijs betaald worden. Dus Boas moest betalen voor die grond. En die grond, de prijs, was een marktconforme prijs. Dat was het aantal jaren tot het jubeljaar, keer de oogst, is hetgeen wat hij moest betalen om de grond vervroegd terug te krijgen in het familiebezit. En de tweede voorwaarde was dat een losser moet een familielid zijn. Dat is logisch, want het hele idee van het, van het uh, teruggaan naar de oorspronkelijke eigenaren... ...was dat de grond niet naar een andere stam overging. Dus het moest een familielid zijn die uit jouw stam kwam. Nou, de Messias kwalificeert uiteraard volledig om op te treden als losser voor ons. Met zijn kostbare bloed heeft hij de dure, hoge prijs betaald voor een stel. ...plus hij is familie van ons. We hebben dezelfde vader... Daarmee zijn onze oudste broeder. Zijn God is onze God en zijn vader is onze vader. Dus Yeshua kwalificeert volledig om als losser op te treden. En daarmee een, uh, een type van Boas. Nou, nu is de grote vraag natuurlijk. Wanneer is dan het volgende jubileaar? Nou, om dat te kunnen vaststellen, zou je terug moeten weten wanneer het laatste jubileaar is geweest. En dan tel je er dus in principe 50 bij op. Alleen... Ik weet niet wanneer het laatste jubiljaar geweest is. Ik hoor mensen wel allerlei jaartallen noemen, maar ik heb niet gezien dat in de afgelopen vijf jaar, wanneer er vermeen, vermoedelijk, vermeendelijk een jubilear geweest zou zijn, 2017 wordt onder andere gezegd dat zijn een jubeljaar. Dat alle schulden teruggegaan zijn naar de oorspronkelijke eigenaren. Dat alle schulden kwijtgescholden zijn en dat alle kadastrale bezittingen teruggegaan zijn naar de betreffende families. Dat is niet gebeurd de afgelopen jaren. Ik vraag me af of het überhaupt ooit wel eens een keer gebeurd is... zoals het hier in de instructie van Leviticus staat. Ik betwijfel dat persoonlijk ten zeerste. Ik vraag me af of er ooit wel eens een jubileaar afgekondigd is geweest in Israël. De Sabbatsjaren werden niet gevierd. Dat was ook de reden waarom het volk 70 jaar in boodschap was. Omdat ze 70 keer nagelaten hadden om het Sabbatsjaar af te komen. Dus het enige jaar waarvan ik denk dat waarin de Bijbel over een juwejaar gesproken wordt, is volgens mij het jaar 27 van onze jaartelling. De dag waarop Yeshua de synagoge inging, dan krijgt de boekrol gepresenteerd, hij krijgt Jesaja 61. Isaiah 61 werd altijd gelezen op Shavot. Yeshua pakt de boekrol, hij rolt hem af en hij zoekt het stukje in 61 waar het staat. Jesaja 61. Hij zelt, ze zullen geen, de telling was anders natuurlijk van de versen. Daar staat het volgende. De geest van God, Yahweh, rust op mij. Dit was een begin dat Yeshua begon met zijn prediking. 27 na onze telling. jaar 27. De geest van God, Yahweh, rust op mij. Want Yahweh heeft mij gezalfd. Om aan de armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan beslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar... ...van Yahweh uit te roepen... ...en een dag van wraak voor onze God... ...om allen die treuren te troosten. Om aan Sion's treurenden te schenken... ...een kroon op hun hoofd... ...in plaats van stof... ...vreugdeolie in plaats van... ...een rouwgewaad, ...feestkledij in plaats van verslagenheid. In Lucas 4 lezen we daar het volgende over. Yeshua keerde, gesterkt door de geest... ...terug naar Galilea. Hij begon hier nu net met prediken... Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Yeshua is begonnen met prediken. Dat ging als een lopend vuurtje. Hij gaf onderricht in de synagoge en werd door allen geprezen. Hij kwam ook aan in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Dit is, naar mijn vermoeden, het Shabbatfeest. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van Jezaja overhandigd. En hij rolde hem af tot hij tot de plaats kwam waar geschreven staat... wat we net gelezen hebben, Hij zei in de de geest van Yahweh rust op mij, want hij heeft mij gezalfd... om aan de arm het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden... om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken... en aan blinden het herstel van hun zicht, om de drukten hun vrijheid te geven... om een genadejaar van Yahweh uit te roepen. Shushua geeft aan dat op die dag of ik denk dat het, het jaar 27 geweest moet zijn, de profetie uit Jezaja 61 in vervulling zijn gegaan. Dat dat het jaar was, de afkondiging van het genadejaar van Yahweh. Kanttekening, hier staat genadejaar inderdaad. Er staat geen jubeljaar. Er staat het genadejaar. Maar diverse rabbijnen en autoriteiten zijn het erover eens dat het hier refereert naar een jubeljaar. Inmiddels we zien ook de... Eigenschappen van een jubeljaar. De vrijheden worden teruggegeven, de slaven werden teruggegeven, iedereen had weer een nieuw begin, herstel voor alle dingen. Dus dat zijn de eigenschappen van een jubeljaar. Dus mogelijk dat het jaar, het jaar 27 laat, uh, een jubeljaar geweest is. Nou, als je weet dat dat een jubeljaar geweest is, dan zou je kunnen beredeneren dat het volgende jubeljaar 2027 zou zijn. En dat is dan precies 40 jaar. Cycli van jubeljaren. 40 keer 50 jaar. 2000 jaar. 40 is het getal van geduld. Van volharding, van beproeving. Israël moest 40 jaar wachten voordat ze het beloofde land moesten binnengaan. Mozes was 40 dagen op de berg. En Yeshua werd Na 40 dagen werd hij verzocht door de duivel. Ook duurde het 40 jaar na het offer van Messias voordat de tempel verwoest werd. Als je een bijbelstudie doet naar de chronologie. Ik heb het zelf niet gedaan, maar ik heb meerdere gelezen. Dan kom je tot de conclusie, op basis van de jaartellingen die er in de Bijbel staan, dat we heel dicht tegen het jaar 6000 moeten zijn. En daarmee zou de tijd van de mensheid op een einde berusten. En dan zou de regering overgaan naar Yahweh. Naar het 7000ste jaar, wanneer het Messias op aarde zal regeren namens Yahweh. En dat zou dan het begin zijn van het millennium. Het Messiaanse Vredesrijk. Wanneer de Torah vanuit de Sion uitgerold zal worden. Waar het op de eerste Shavot, werd vanuit de Sinai, werd de Torah uitgerold. Maar straks, als je terugkomt, zal de Torah vanuit de Sion gaan. En dan zal het alle volken raken. En dan zullen alle volken ook uitgenodigd worden om het Lofuttefeest te gaan vieren. En dan zal uiteindelijk, na verloop van tijd, zal alle knieën zich buigen, zoals Yahweh ja, bij de ronde van Jezaja ook gesproken heeft. Dus dat is, denk ik, wat de betekenis is van het, van het jubeljaar. En daarmee is de cirkel rond... Ja, Yeshua, we hebben het niet eens gelezen. Hij zei, vandaag heb schrifttekst in vervulling horen gaan. Dus hij betrekt die vervulling van die profetie van Jezaja, het jubeljaar volledig op zichzelf. En toen had hij natuurlijk wel uh, hommelis in de tent, toen, dat, uh, toen hij deze woorden sprak. We eindigen met uh, nog één keer Jezaja 61 te lezen. De geest van God, Yahweh, rust op mij. Refereren naar Yeshua, want hij, Yahweh, heeft Yeshua gezalfd om aan arm het goede nieuws te brengen. Om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketenden hun bevrijding. Een genadejaar, een jubeljaar van Yahweh uit te roepen. En een dag van wraak voor onze God. Om allen die treuren te troosten. Herstel. Om aan Sion's treurenden te schenken een kroon op hun hoofd. In plaats van stof, overwinning. Vreugdeolie in plaats van rouwgewijd. Feestkledij in plaats van verslagenheid. Ik wens u een fijn... Shabbat. Shabbat shalom. dit is Jehovah Onze Vreude. Psalm 16 is dat. Hef uw harten tot God en ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. Jehovah regha, java, we isman regha. Je er, java panaf, legha figu Je sa, java panaf, legha. Veja sem, legha, shalom. Ja, we zegen u, ja, we behoeden u. Ja, we doen dus een aangezicht over u. Lichten ja, we zijn u genadig. Ja, we verheffen zijn aangezicht over u. En geven u zijn shalom. Amen. Amen. En dan willen we het slot zingen. En dat is arbeid met